Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat ietsje beter met hoe studenten zich voelen. Maar er is vooral nog heel veel te verbeteren, blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM. Zo'n 44% van de studenten heeft ook depressie, angstklachten bijvoorbeeld, emotionele uitputtingsklachten. zo bijna 60%. Dat zijn nog steeds hoge percentages. En ook als we naar bijvoorbeeld het alcoholgebruik kijken van studenten, dan is dat heel fors. En voor zo'n 40% van de studenten zelfs riskant te noemen. Dat zijn wel uh, ja, situaties waar we echt nog wel veel te doen hebben. Een klein lichtpuntje. Het gaat dus iets beter dan bij het vorige onderzoek. Dat was in coronatijd, toen veel studenten zich eenzaam en gestrest voelden. Dat het nu beter gaat, komt ook doordat er op opleidingen meer aandacht is voor mentale problemen. Het beeld dat veel moslims op de PVV hebben gestemd, klopt niet. Dat idee ging na de Tweede Kamerverkiezingen rond onder meer op sociale media... De Radboud Universiteit in Nijmegen is er ingedoken en zegt dat het anders zit. Maar 1 op de 30 mensen met een islamitische achtergrond heeft op de PVV gestemd. Nou, die PVV is wel bezig met het vormen van een coalitie en dus gaat over een half uurtje het tweede koffierondje van verkenner Plasterk van start. Mijn collega Mark Hamers weet hoe de agenda eruit ziet. Om half tien ontvangt hij als eerste Rob Jetten, daarna Caroline van der Plas, daarna Henri Bontbal, Lilian Marijnissen, Thierry Baudet en om half zes sluit hij af met Esther Hauwand. Inflatie is back. Tenminste, een beetje, zegt het CBS. De afgelopen maanden zagen ze de prijzen iets dalen. En nu is er weer een plusje te zien. Het valt wel nog mee als je het vergelijkt met de energiecrisis. Deze maand is er gemiddeld 1,6 bijgekomen. En op de A2 van Eindhoven naar Weert zijn vannacht twee auto's op elkaar gebotst. Een van die auto's belandde door de klap in de vangrail... De bestuurder had te veel gedronken. Hij stond zo te wiebelen tijdens een plaspauze dat agenten hem meenamen naar het bureau. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En het weer nog. Het is behoorlijk fris en vooral in het noorden en oosten zijn er wat winterse buien. In de zuidelijke helft hangt er nevel en mist. Later trekt het meer open. Is er soms ook wat zon bij max 2 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het kan lokaal glad zijn vanochtend. door bevriezing van natte weggedeelten. Vooral in het zuidwesten van het land komt nog dichte mist voor. In onze regio wordt het al iets minder druk op de wegen. op de A2 vanuit Maastricht en vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file met een kwartiertje op onthoud. Kwartier vertraging ook op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. bij knooppunten Nieuwemeer. Kwartiertje op onthoud op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Langzaam rijden tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes. Bij Sint Pancras op de N242 vanuit Middenmeer.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 love in loving somebody too much and it's sad when you know it's your heart you can't trust there's a reason why people don't stay where well. Oh Ain't enough the oh.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 de hoop dat past die dacht er in de zon. Ja sinterklaas die heeft een hele mooie boom vol met cadeautjes. Oh hij is zo lekker vloet. Bon. Hij komt te varen over de zee en heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Het ritme van Zandvoort. Yeah!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 De nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Hebben jullie ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond? Bij mij werd niet geklopt, hoor. Hebben jullie dat ook allemaal gezongen?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 Stitting, toss up my heart to see where it lands on and on. I just keep on trying and I smile. do better My girlfriends always used to get me wrong Sent us the messages, the letters But those kind of feelings never lasted long